Goedemiddag, ik ben Bien Buis en dit is het nieuws van NOS op 3. De moordenaar van rapper Fais is veroordeeld tot 20 jaar cel en tbs. Dat is wat de officier van justitie ook had geëist in de zaak. Silvano M. schoot Fais neer op straat voor een café in Rotterdam in de nieuwjaarsnacht van 2019. De broer van Fais raakte zwaar gewond. Het gebeurde na een ruzie in het café. Silvano OM is ook veroordeeld omdat hij op een automobilist schoot op een afrit van de snelweg A20. Volgens het OM grijpt hij bij het minste al naar een wapen en is hij trigger happy. Duitse RIVM maakt zich zorgen over het aantal nieuwe coronabesmettingen daar. In Duitsland kwamen er in een dagtijd 11.000 nieuwe besmettingen bij, vertelt onze correspondent. Als je met name kijkt naar plekken waar momenteel de meeste mensen besmet raken in Duitsland, dan is dat toch vooral privéomgevingen. En daarbij wordt dus echt wel weer gekeken naar jongeren, naar gezinnen, naar groepen mensen. Die privéfeestjes houden. Met een omgebouwde touringcarbus worden vandaag zes coronapatiënten van Rotterdam naar Maastricht gebracht. Ze moeten, zo moeten er in Rotterdam weer meer plekken vrijkomen voor nieuwe patiënten. Dat gaat de situatie hier in het Maastricht ziekenhuis uh, ja, verbeteren, omdat het helemaal vol ligt op dit moment. En we wachten op een stroom met COVID-patiënten later op de dag. Dus daardoor kunnen we de spoedeisende hulp uh, in de rest van de dag uh, hopelijk open houden. En je kan ze pletten met mes en vork ontleden of op je bord gewoon op recht naar binnen schuiven. Dan spuit de room er wel uit de Tompoes. De kok van een lunchroom, maar Tilburg was er naar de vorige verscherpte coronamaatregelen zo klaar mee... dat hij met glazuur fuck corona op de bovenkant van de tompoesen schreef. En sindsdien zijn ze een grote hit en vliegen ze de winkel uit. En dat is fijn voor de ondernemer die overigens zegt de maatregelen heus wel belangrijk te vinden... maar er ook helemaal klaar mee is.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 You're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 Troye Sivan. Samen met uh, Alicia Cara, als ik dat goed uitspreek. Eerst kon ik Troye Sivan ook niet uitspreken, maar nu weet ik dat ondertussen wel na een heel vaak naar zijn nummers te hebben geluisterd. Uh, Troye van met Alicia Kara nogmaals met het nummer Wild. Hier als opening van het tweede uur van uh, ZFM Lunchroom. En goed dat je nog steeds luistert. Want ook het komende uur gaan we nog genoeg relevante dingen bespreken. Uh, we beginnen zo even over de zandsculpturen in Zandvoort. Uh, want ja, die zijn uh, voor de Zandvoorters zelf, maar ook gewoon voor de mensen daarbuiten. Uh, ontzettend leuke uh, culturele aanvulling uh, aan het centrum in Zandvoort. Uh, en daar gaan we het dus zo even over hebben. Het nieuws uit de Zandvoort en de regio komt wederom voorbij. We gaan nog even met oog en oor debatplaats door... met rubriekjes uit de Zandvoortse Courant. Dus dat wordt hartstikke gezellig. En we sluiten het programma zo'n beetje af met het recept van de dag. En ja, dat is hartstikke lekker, kan ik je nu alvast vertellen... Uh, we, we, we hebben natuurlijk ook nog steeds een artiest van de dag. Ja, we zullen hem bijna vergeten. Maar nu komt er een nummer van hem, maar ook nog aan het einde van het uur. Dus niet getreurd. Yves Berendsen staat weer klaar. En uh, dit keer met het nummer Dicht Bij Mij. Een nummer uit uh, 2019 staat hier op mijn blaadje. En uh, de, de, veel van zijn nummers zijn ook thuis uh, opgenomen. Of nou ja, in zijn woonkamer. Uh, en dat is deze er ook een van. Uh, de Yves Berendsen Home Sessions noemt hij het zelf. Hier is het nummer Dicht Bij Mij van onze artiest van de dag.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 need Zfm Zandvoort 106.9. En ook te bereiken waar ook in Nederland. Op www.zfmsandvoort.nl En zelfs eigenlijk moet je dat al doen. Uh, buiten deze omgeving. Overveen bijvoorbeeld ontvangt het nog. Uh, en daarbuiten heb je dus al de app nodig. Of de website. Uh, dus dat is hartstikke mooi dat die mogelijkheid er ook is. Om naar deze zender te luisteren. U hoorde Yves Berensen met het nummer dicht bij mij. En normaal hou ik niet zo van uh, dit soort Nederlandse muziek. Maar ik moet zeggen... Dit nummer mag er best wel zijn. Uh, we gaan het even hebben over zandsculptuur. Heb jij wel eens een zandsculptuur gemaakt? Nee, eigenlijk niet. En jij? Nee, ja, wel eens een zandkasteel. Maar ja, dit, zandkasteel, dit, uh, dat, ik denk dat de sculptuur wat we in zandhoor hebben iets anders is dan wat wij vroeger was. Ja, <laughs> <laughs> inderdaad. En ook uh, heel anders zand uh, en zo natuurlijk. Maar dat zijn echte professionals. En die uh, dit jaar voor de negende keer op rij uh, aan de slag gingen aan hun zandsculptuur. Eigenlijk had dit al uh, begin deze zomer plaats moeten vinden. Maar toen al vanwege de coronamaatregelen kon dat helemaal geen doorgang vinden. En afgelopen, afgelopen uh, weken stond op de planning in het thema Sand Coast Wild... om die zandsculptuur alsnog door te laten gaan. Maar toen kwam dinsdag 13 oktober. En uh, ja, natuurlijk uh, de verscherpte maatregelen ook met betrekking tot evenementen. Dus ging het door als openluchtexpositie. En uh, ja, daar uh, is, zijn natuurlijk altijd mensen over te spreken. Afgelopen zondag maakte bijvoorbeeld de wethouder een rondje... En uh, daar hebben we een fragment voor. En we hebben ook een intro-textje die mag uh, jij even voorlezen. Ja, zeker. Jammer. Dankjewel. Nou, de afgelopen weken waren de zandsculturen in het thema Zandvoort Goes Wild. En Dat is in de afgeronde fase. Corona of niet. De zandsculturen, die al negen jaar lang in Zandvoort te zien zijn... konden ook dit jaar weer gerealiseerd worden. En eigenlijk is het EK Zandsculturen normaal een evenement... maar vanwege de aangescherpte coronamaatregelen... heeft de organisatie het dit omgetoverd tot een openlucht expositie. In de afgeronde fase maakt het verslag even over Een hele mooie rondje langs de kunstwerken met wethouder cultuur Gert-Jan. Ja, helemaal goed. We gaan even luisteren. Nou, mijn allereerste vraag is hoe de EK sansculptuur 2020, wat officieel geen evenement meer is, maar toch zijn doorgang heeft kunnen vinden. Ja, de, nou, we kregen natuurlijk het bericht dat alles zou worden afgelast, ook in de openbare ruimte. Toen moesten we kiezen of we stoppen er helemaal mee of, of we, we gaan kijken hoe we het op een andere manier kunnen doen. Nou, uiteindelijk is dit eruit gekomen dat we dus, de kunstenaars eerst hebben gevraagd van, hoe kijken jullie er tegenaan. We gaan geen EK meer doen, maar we gaan wel verder. Nou, Dat vonden ze prima. Om verder te gaan en uiteindelijk is het besloten dus onder een overluchtexpositie expositie van te maken. Uh, ja, we hebben net even een rondje gemaakt langs de zes kunstwerken in het thema Stanford Goes Wild. Wat uh, viel u op? Ja, wat mij opviel, is dat er heel veel verschillende kunstwerken zijn, eigenlijk, met verschillende uitvoering geven aan het Goes Wild. En uh, mij sprak erg aan de uh, vossen, omdat het in Zandvoort nou eenmaal zo is. En die kleine vos aan de achterkant vind ik heel mooi. Maar de anderen ja, geven ook gewoon een hartstikke mooi beeld uh, van wat, wat ze willen uitbeelden. En dat is aan de kunstenaars zelf. Maar... En zeker die met de herten vind ik ook echt een heel, heel, heel mooi ook de, het verhaal wat er achter zit, dat een hert eigenlijk in zo'n voort rondloopt. En dat, dat hij dus eigenlijk in de, in de gebouwde omgeving loopt, zo dat hert ook, dan moet ik maar gaan kijken van onderaf, vanuit een gebouw opgebouwd naar een hert. En dan dat hij vervolgens de natuur ingaat. Nou en dat vind ik ja, die extra inspiratie die een kunstenaar aangeeft door te vertalen van wat hij in zijn hoofd heeft, ook... In dat mooie zon te zitten, ja, dat, dat vind ik fantastisch. Ja, er, zit, er zit achter elk kunstwerk weer een nieuw verhaal elk jaar. De, deze was toch wel extra bijzonder. Volgend jaar staat de tiende editie op het programma. We zien nu ook al dat het ondanks alle omstandigheden nog druk bezocht werd. Wordt er al nagedacht over hoe het er volgend jaar zomer uit gaat zien? Ja, ik, ik hoop dat we volgend jaar zomer, gewoon dat is wel mooi, de tiende EK kunnen, kunnen doen met elkaar. En, uh dat we dan geen last meer hebben van corona... dat we dan ondertussen het virus onder controle hebben. Ja, en zo niet, dan zullen we daar een mouw aan moeten passen. We zijn ja. natuurlijk ook weer een jaar verder... dus dan hebben we misschien ook wel een oplossing... om toch een EK ondanks een bepaalde vorm van corona te houden. Dus ik denk dat het allemaal wel goed komt... en laten we vooral nu genieten van deze positieve energie... Zeker. die uh, deze kunstwerken in zandert geven. Ja. Het uh, wedstrijdelement, is dus echt de oordeling van de vakjury... is eruit gehaald, uh, wel als er een publieksbeleid in het leven geroepen en uh, die wordt dit jaar dan ook uh, wat, van wat meer waarde uh, aangehecht. Uh, hoe reageren de kunstenaars daarop? Want het is toch misschien minder officieel. Nou, Voor de kunstenaars is het belangrijkste dat ze het kunstwerk kunnen afmaken. En, uh, en, en wij gaan zelf nu wat extra aandacht aan die publieksprijs geven. En waarschijnlijk gaan we ze dan nog wel uitnodigen om daar voor naar voor te komen. En dan alsnog de waardering te geven met een publieksprijs en een winnaar te bepalen. Maar uiteindelijk uh, vind ik het het mooiste dat ze zeggen van wij doen allemaal mee. En voor mij zijn het eigenlijk uh, op dit moment zes winnaars. Ja, u hoorde Gertjan Bluis in gesprek met de uh, verslaggever Jelmer Koper. Jelmer, bedankt daarvoor. Uh, <laughs> uh, uh, uh, in ieder geval uh, over die zandsculpturen uh, dus. En uh, gert Bluis, refereer refereerde er al even aan, want er is dit jaar extra aandacht voor de publieksprijs. U kunt stemmen uh, via de website of uh, via de QR-code die op alle hekjes voor de zandsculpturen staan. Kunt u stemmen op uw favoriet en daar wordt dan ook een, een prijs uh, aan diegene uitgereikt. Uh, dit kan nog tot en met 1 november, dus maak uh, binnenkort zeker even een rondje door Sandvoort om dat te gaan doen. Uh, of uh, bezoek uh, de website van de zandsculpturen die ook te vinden is via het Zandvoort Museum en over foto's gesproken... om er toch een beetje bij te zijn... ondanks dat u er misschien niet bij kan zijn... Uh, zijn ook te vinden op de tekst-TV-kanalen van ZFM Zandvoort... en de website en Facebookpagina. En uh, die zijn hartstikke mooi geworden... want uh, daar heb ik er ook een paar van gemaakt. Zo. Oh. Um, ja, ja, ja, ja, ja. Maar toch, uh, we waren er al. Ik zei het ook al even in het uh, verslagje. Uh, het was best druk. Uh, nou, op de achtergrond hoor je dat natuurlijk ook wel veel mensen... Uh, die erop afkwamen... Uh, vooral op het Badhuisplein in Zandvoort was het aardig druk. Maar ook in de rest van het dorp uh, uh, de, ja, de, nog de aardig wat bedrijvigheid. Ondanks dat veel natuurlijk dicht was. Behalve de Haltestraat in Zandvoort. Ja, die weg uh, die dus uh, eerst was afgesloten om de ondernemer tegemoet te komen. Maar ja, natuurlijk, uh, de zondag waren alle horeca daar ook alweer dicht. En ik fietste daar zo heen uh, op naar het museum. En het was echt heel erg stil en triest eigenlijk ook wel een beetje... Uh, ja, er zijn gewoon ook bijna geen mensen daar door de straat heen. Dus hopelijk uh, mogen we dat richting de wintermaanden... weer allemaal gezellig in een restaurantje zitten. Want dat maakt die straat toch wel wat sfeervoller. Maar ja, toen je door die straat fietste en er was zo'n stilte... toen kon je eigenlijk alleen maar de wind horen. En uh, daar is dit prachtige nummer wel een goede aanleiding tot. Ja, van Editors. No sound, but the wind. het nummer No Sound But The Wind. Prachtig nummer om eens te draaien in de stilte. Want uh, dat moet er toch wel zijn op straat om uh, ons verder te helpen in de coronacrisis. Uh, we gaan uh, de, met uh, heel uh, toepasselijk gaan we even met oog en oor de badplaats door. En uh, dat is een rubriek uit de Zandvoortse krant. En uh, daar uh, verzamelen we dan allemaal uh, nieuwsitempjes bij die relevant zijn. Kleine dingetjes die in Zandvoort de afgelopen week zijn gebeurd. Uh, uh, zoals de themamaand, Sandvoort Goes Wild, die alweer bijna afgelopen is. De hele maand oktober staat Sandvoort in het teken van Goes Wild. Maar ja, veel activiteiten konden helemaal geen doorgang vinden door de aangescherpte maatregelen. Uh, maar wat nog wel kan worden georganiseerd, is alleen met een klein gezelschap mogelijk. Uh, zo, de kindervoorstelling, uh, ik zou wel een kindje lusten, is verplaatst naar... Oh, sorry. Ja, wat, wat, ja, die, die titel verbaasde me, die had ik nog niet uh, de, van tevoren gelezen. Nou, in ieder geval is verplaatst naar Theater de Krocht... en met minder mensen in de zaal uh, was deze dan ook al snel uitverkocht de afgelopen week. Hetzelfde geldt voor een dagje vogelen... Waar, met meer, waar, met, waar maar met drie personen op pad kon worden gegaan... Uh, ja, natuurlijk om dan naar vogels te kijken in Zandvoort en omgeving. Uh, om toch een groter publiek te laten genieten van deze mooie periode in Zandvoort... worden sommige activiteiten nu online aangeboden. Kijk, dat is toch mooi van die technologie. Op het Badhuisplein is tot het einde van deze maand de foto-expositie te bewonderen. Ook in het thema van Zand, uh, Zandvoort Coast Wild. En we hadden het er net al even over. Ook de zandsculpturen zijn tot, uh, nog tot in februari te zien... Uh, uh, ja, wat ik net al zei, bij de exposities hebben als thema... Zandvoort goes wild. Uh, en dan hebben we nog even het volgende. Want uh, senioren tracteren jongeren op stroopwafels. Nou, die zijn dan niet over datum, nee. Nee, Dat is heel flauw weer dit. Uh, als dank voor alle lieve berichtjes en tekeningen... die de bewoners van de huis in de duinen hebben gekregen... van de leerlingen van de basisscholen in Zandvoort... Uh, wilden zij graag iets terugdoen. Besloten werd om alle leerlingen te trakteren op een stroopwafel met het bedrag dat dorpsnoot Willem van der Sloot... uit de verkoop van zijn zelfgemaakte bramensap had gedoneerd... aan het Huis in de Duinen, kon iets leuks worden bedacht. En omdat de bewoners van het Huis in de Duinen de laatste tijd... regelmatig door de stroopwafelwinkel aan het Raadhuisplein... waren verwend met stroopwafels... werd het idee geboren om alle leerlingen van de basisscholen... ook eens te verwennen met zo'n heerlijke lekkernij. Dus dat was genieten voor de leerlingen op de basisschool in Zandvoort afgelopen week. Dan nog even als laatste... Uh, want ja, het is 22 oktober. En dat uh, betekent dat we nog ruim twee maanden te gaan hebben... Uh, voordat, uh, tweede, voordat we 2021 ingaan. Maar toch uh, vond de FOMA in het al nodig... om afgelopen weekend oliebollen uh, in de weekendactie te zetten. Nou ja, hartstikke lekker natuurlijk. Uh, de, de, de. Maar ja, of het nou echt bij de tijd van het jaar hoort... nou ja, pepernoten ligt er ook al in augustus. En daarop ook afgelopen week de oliebollenkraam in het centrum opende weer... Uh, Vrolijk de deuren. Nou ja, deuren. Ja, het is zo'n kraampje. Nou, ik zeg gewoon deuren. Uh, ja, voor je het weet liggen de baas-paas-eieren ook alweer <laughs> in het schap in december. Maar daar moeten we nog maar even op wachten. Uh, maar ja, als je aan Oliebollen denkt, hè, wat denk je dan aan? Nou, als eerste denk ik aan nieuwjaar eigenlijk. Gewoon lekker met poedersuiker. en dan gewoon lekker. Ja, zeker. En dan natuurlijk ook aan dit nummer, wat je eigenlijk niet kan draaien nu. Yesterday, now's the time for us to say. Nee, nee, nee, nee. nee. nee we, gaan, we gaan dit echt niet draaien. Blijf bij die radio zitten, mensen. We gaan Alba nog niet draaien. Het liefst helemaal niet. Nee, grappig. Nee, nee. Nee, happy new year. Prachtig nummer, maar niet echt voor de 22 oktober. Uh, die bewaren we alweer ergens voor tegen de kersttijd. Uh, wat ik wel voor u klaar heb staan, is het volgende nummer. Wat dan ook weer een leuke titel heeft. heeft het.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 Dat was de artiest Sales met het nummer Chinese New Year. En dat is toch wel even wat beter om te noemen. Dat heeft dan niet per se zo'n bepaalde sfeer als dat nummer van ABBA heeft. Met Happy New Year, ja, hoe konden we het ook bedenken. Maar goed, we gaan even door naar de nieuwsflits van dit half uur, van dit tweede uur. En dat om te beginnen met de coronateststraat. Want die zijn natuurlijk de laatste tijd veel in het nieuws. Maar deze wordt nu in Haarlem winterproef omgetoverd. Deze verhuist dus naar binnen... De teststraat waar de GGD Kennemerland in Haarlem... coronatest afneemt, verhuist naar binnen. De locatie naast het Kennemer Sportcentrum wordt verlaten. En op de teststraat komt in een pand aan de Conradweg 40. Ja, er staat hier Conradweg, maar ik zou bijna coronaweg zeggen... omdat het zo veel op elkaar lijkt. Nou, in ieder geval aan de Conradweg 40 in de Waardepolder in Haarlem. De locatie gaat op 5 november open. De gelegenheid wordt niet aangegrepen om de capaciteit uit te breiden. Die blijft even groot als bij het Kennemer Sportcentrum... De verhuizing is noodzakelijk omdat de medewerkers van de GGD het te koud krijgen. Uh, bij het buitenstaan uh, zo'n hele dag of dagdeel uh, dag uh, natuurlijk uh, de test te afnemen. Een andere belangrijke reden gaat om veiligheid. De nieuwe locatie is geschikt in het geval van najaarstormen. Omdat het dan natuurlijk binnen is. Vanwege de aanstaande winter is gekozen voor een binnenlocatie. Als dat op andere plekken in de provincie ook het geval is. Uh, tegenover NA Nieuws zei directeur van de GGD uh, het volgende.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 Uh, komende zondag organiseert Huisartsencentrum Zandvoort een griepprikkendag in de Sportal, Want ja, die gaan natuurlijk ook gewoon door. De Sportal in Duintjesveldweg 1A. Om aan de vele verzoeken van mensen tegemoet te komen, laat Pluspunt de Belbus extra rijden op deze dag. De Belbus rijdt dan van 9 tot 6. Een ritje kost 1 euro en kan alleen vooraf worden aangevraagd via de Plusdienst via het nummer 023 571 7373. Uh, ja... Dat, ja. dat nummer zeg ik helemaal goed. We hebben ook nog uh, nieuws, of eigenlijk een beetje een oproep... vanuit het donorregister. Ja, zeker. Nou, het donorregister van Orgaan de Nazi, uh, heeft sinds 1 juli... heeft Nederland een nieuwe donorwet. En iedereen vanaf 18 komt erin. En de meeste mensen die hebben hun keuze al ingevuld. Heb jij je al gemaakt? Dan ontvang je een brief van de ministerie van, en van het WWS... met een vraag of je dit alsnog wil doen als je het niet gedaan hebt. Ga voor meer informatie naar www.donorregister.nl... Of je kunt kijken op hoewerktorgaandonatie.nl. En daar krijg je stap voor stap uitleg over hoe orgaandonatie werkt. Of bel voor donorinformatielijn op 0900 821 2166. En zonder extra belkosten. Weer of geen weer? Zomer of hartje winter? Het weerbericht luidt als volgt. Oh ja, het weerbericht van vandaag. <laughs> Hoor ik ben ik al te horen? Ja. Oké. Okay. Uh, vandaag. vandaag schijnt de zon af en toe... maar vanmiddag is ook een kans op een enkele bui. Het is hier zeer zacht... en, en, en, en max, maximaal 16 graden... en er waait de meest uh, zuidenwest Morgen is ook kans op een enkele bui... maar in het weekend is het erg droog. Wel neemt zondag in het loop van de dag... geleidelijk de kans op regen toe. Morgen wordt het 16... En in het weekend maximaal 15 graden. En volgende week is het licht wisselvallig met dagelijks kans op buien, maar geregeld zonneschijn, de temperatuur ligt rond de 13 à 14 graden. Tot zover het weer van risico scholernel.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 So what do you say?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 third of december me in your sweater you said it looked better on me than it did you only if you knew how much i liked you but i watch your eyes as she walks As she stands with her Holding your hand Put your arm round her shoulder Now I'm getting colder But how could I hate her She's such an angel But then again Kinda wish she were dead As she walks by What a sight for sore eyes Bright It die Half as pretty. You gave her your sweater. It's just polyester, but you like her better. Wish I were. Ja, dat, uh, dat uh, was het uh, nummer van Conan Gray hier op ZFM Zandvoort. ZFM Lunchroom, Daarvoor hoorde u uh, Pink met het nummer Walk Me Home. En uh, ja, dit zijn gewoon uh, de lekkere nummers om zo een beetje achter elkaar te draaien. Maar we hebben nog een mooi nummer klaarstaan. En die is speciaal uitgekozen door Joelle. Haar liedje van The Sidekick. Nou, zeg maar, welke is het en waarom? Nou, het liedje heet Better Together bij Evi Lucas. En uh, ze is een van mijn uh, donorkindvriendinnen uit een ander land. En um, ja, dit gaat eigenlijk over de gevoelens die je hebt als donorkind. En daar kan ik me heel goed bij voelen. Dus uh, dit is Even Lucas. Okay. Zo. Uit welk land komt ze? Uh, als ik het goed heb, uit Australië. En uh, ik ga haar dit fragment ook doorsturen, want dat is zo gevraagd. So, hi en and uh, yeah, here's your song. Better Together van Even Lucas sluit mooi aan. Be. We were the first to find the last of us. More than 14, we'll see. An unnumbered mess. What will the final fraction be? We'll see. So descend into madness together. Evi Lucas, wat een goed nummer. Nog niet eerder gehoord, deze gaan we zeker onthouden. Uh, Evi Lucas dus hier op ZFM Zandvoort, het liedje van Joelle. we gaan uh, over naar het leukste item van deze uitzending... wat het altijd al is in de ZFM Lunchroom. Want daar moet natuurlijk ook wel wat gemaakt worden. Een uh, inspiratie voor een recept. En dat is vandaag Lemon Curd. Uh, misschien ken je het wel, misschien komt het bekend voor. Maar hoe maak je dat nou eigenlijk? Nou, allereerst Joelle, wat hebben we ervoor? voor nodig? Nou, de benodigdheden is uh, ras van twee citroenen. Het sap van twee citroenen, 200 gram fijne kristal, kristalsuiker, 125 gram ongezouten roombrotter en twee eieren. Oké, okay, dus het is iets met citroen, denk ik zomaar. Ja. ja. ja. En uh, de, de, hoe ga je dan te werk? Wat is de bereidingswijze? Ja, de bereidingswijze? Uh, de raps allereerst, dus die citroenen en persen ook dan uit. Ja. Uh, een tip. Uh, heb je geen citroenpers... Uh, maak dan gebruik van een vorm. Steek een vork in een halve citroen... en maak een draaiende beweging... terwijl je de citroen uitknijpt. Op deze manier krijg je er gemakkelijk... het meeste citroensap uit. Oké, okay, goede ja, tip. Ja, zeker goede tip. Uh, Save het sap om eventuele velletjes... en pitjes te verwijderen. Uh, doe het citroensap, suiker... roomboter in een kom. Je maakt ook dit recept net als de frambozen cured en baan marie. Uh, zet de kom dus op een pan met een laagje kokend water... op middelhoog vuur. Roer dit totdat alle ingrediënten goed zijn gesmolten zijn... en je een mooie, gladde massa hebt. Voeg vervolgens de citroensap toe. Roer dit door het mengsel en voeg dan ook nog de eieren toe. Lekker. Ja, zeker. <laughs> uh, ik krijg nu wel honger. Uh, en nu is het een kwestie van geduld. Blijf rustig en het roeren in de kom. Uh, de, de lemon curd zal geleidelijk dikker worden wanneer de eieren stollen. Als de lemon curd de dikte van de yoghurt heeft, is hij wel goed. Ja, en giet. Ja. Ja, en dan ja. is het nog kort zo van... giet de lemon curd over een schaal... zodat het een beetje goed gaat afkoelen voor gebruik. En wanneer de lemon curd helemaal is afgekoeld... Kun je eventueel overschappen in een potje. En de curd blijft twee weken goed in de koelkast. Nou, ik zou zeggen, eet smakelijk. Dit uh, recept is terug te vinden op de website Lekker en Simpel. Ja, hoe makkelijk kan je het bedenken? Een, een website voor recepten. Maar altijd na het recept van dag hebben we altijd een toepasselijk nummer. Wekenlang was dat het nummer Watermelon Sugar van Harry Styles. Tot ergernis van sommige luisteraars. <lacht> uh, maar gelukkig voor hen, dit is dit keer een ander nummer. Toepasselijk bij de Lemon curd, het nummer From Cave Town, Lemon Boy. There once was a bittersweet man, and they called him Lemon Boy. He was growing in my garden, and I pulled him out by his hair like a weed. And like weeds do, he only came and grew back again. So I figured this time I might as well let him be Lemon boy and me started to get along to rub off on me The clouds run out of- Bij de, uh, bij, de, bij de Lemon Curd natuurlijk. Het recept van de dag van vandaag. Het nummer Lemon Boy van uh, Cave Town. Hier op ZFM Zandvoort. In de ZFM Lunchroom dat alweer bijna op zijn einde komt. Maar wat was het gezellig. Ja, zeker. En uh, we hebben er een uh, goede uitzending van uh, kunnen maken. Hopelijk voor, uh, voor jou als uh, luisteraar thuis. Uh, laat zeker even weten hoe je het vond. Dat kan uh, via 023 573 0393. Uh, dan krijgen we hier direct een appje binnen. Maar mensen die hiernaar luisteren, die kennen mij ook wel. Dus... Die kunnen ook op een andere manier laten weten dat het een goede uitzending was. Uh, uh, de verder wil ik er u nog op attenderen dat vanavond van 8 tot 10 uur... de gezelligheid en de goede programma's op ZFM gewoon doorgaan. Dan zit hier Jaap Koper. Ja, dezelfde achternaam, dus dat komt sowieso goed. Uh, met, het nummer, uh, met het nummer, met het programma Alternative FM. En dat weer een uh, reguliere uitzending, maar wel met allerlei nieuwe muziek uit de Alternative uh, scene. En dat natuurlijk altijd op bijzondere wijze gepresenteerd... Uh, door Jaap Koper, wat ik uh, net al zei. Uh, dus dat is uh, sowieso een aanrader om uh, dat programma vanavond nog even aan te zetten. Uh, bij, uh, bij het kaarslicht, als uh, mensen dat nog doen. Uh, dit uh, was hem weer even voor voorlopig voor mij op de donderdag uh, voor de lunchroom. Uh, morgen ben ik er wel van uh, 10 tot 12 met ZFM Live, noem ik het zelf nog steeds. Dat was ooit een keer begonnen toen uh, de corona lockdown uh, er was... Uh, maar dat in ieder geval, ZFM Lunchroom is elke dinsdag, donderdag en vrijdag op deze zender uh, natuurlijk te horen. En uh, blijf vooral op de hoogte van onze programma's via www.zfmstandvoort.nl, de Facebookpagina, de app voor al het nieuws en ook om dit live te beluisteren. Uh, ik ben er misschien ergens weer met de kerst of als ik vrij ben uh, van school. Maar dat zien we dan wel. Kerst is trouwens wel leuk. Kunnen we weer uh, ja, het het happy wel een happy, happy new year draaien ja, ja, ja, ja, of zo. Uh, dankjewel Joelle. Ja, en jij ook jammer. Dankjewel voor het luisteren ook thuis. En ik, uh, de, de, ik hoop uh, weer uh, snel uh, voor deze, achter deze microfoon te staan. En uh, wat ik dan altijd even zeg is... Uh, ciao, ciao. Tot gauw. Ergens tegen de kerst of zo. Nou ja, Ciao, ciao. I feel by the wayside, like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 van Lunchroom programma natuurlijk eindigen met een bijpasselijk nummer. Before you go, nou ja, ik ga nog lang niet. Uh, ergens met de kerst. ben ik alweer, zoals ik net al zei. Hartelijk bedankt voor het luisteren naar dit programma. Ik praat nog even de laatste vijf seconden vol. De komende middag kunt u luisteren naar het ritme van Zandvoort. Geniet ervan en een fijn weekend. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM.